je uh -huh. dat moet je over uitleggen, denk ik. Uh, ja, overdracht, uh, dat is ook een lastig begrip. Uh, mensen projecteren hun beelden en ervaringen en gevoelens op jou als therapeut. Uh -huh. Jij bent degene die uh, vreselijk aandachtig luistert. Dus ja, dat is een heel speciaal gevoel voor een heleboel mensen. En sommige mensen uh, gaan dan het beeld krijgen dat je een...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 uh, die het moeilijk vinden om uh, mensen aan te spreken. Uh, dat zijn andere vormen van pro uh, problematiek. Mensen die tegen een burn-out aanlopen. Uh, en in therapie, ja, dan behandel ik meer mensen met angsten. Uh, met, uh, ja, in plaats van burn-out uh, echt overspannen zijn. Want daar zit een, is dat, is dat erger dan burn-out? Uh, of is dat minder erg dan burn-out?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 Uh, bij overspannen, daar uh, zie je meer dat er ook andere factoren aanwezig zijn. Dus mensen liggen ook in een scheiding, of hebben een zieke moeder. Of uh, er gebeurt van buitenaf eigenlijk iets wat ze niet verwacht hebben, waardoor ze echt overspannen kunnen worden. Hmm. En is er nog een mate van ernstig, uh, wat het een of het ander? Is het een ernstiger dan het ander? Of is het allebei even erg? Nou, een burn-out kan je ook uh, wel uh, jaren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 gaat doen. Dat betekent dat je echt in de praktijk uh, minder uren uh, actief moet zijn. Dus dan maak je een programmaatje. Je ja, hoeft niet zo diep dan, te graven. Dat, je bedoelt, dan zijn ze nog niet burn-out, maar dan, dan zijn ze er toe aan het gaan. Want als je echt al burn-out bent, dan lig je nog alleen maar vapengraaf op de bank. Precies, maar dan heb je <lacht> nog wel dat je een kwartier iets kan doen. Ja.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 Ik denk dat een gewone coach niet aan een burn-out zou beginnen. Dat is mijn inschatting. Nee, niet als je daar uh, niet gespecialiseerd in bent. Dat nee, zou ik zeker zief. niet doen. Ja. Nee, nee. Ja. Ik, ik, vind, ik vind overspannenheid als therapeut leuker. Want dan kan ik me <laughs> dieper graven. Ja, dat vind <laughs> ik <is> wel heel <laughs> Mensen die thuis overspannen zijn. <laughs> <laughs> maar ja. dan, dan mag ja. je like meer je kijken je naar de oorzaken. Ja. Dat is iets minder uh, gedragsmatig werken. Ja.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 Dat, uh, dat is Emma Chaplin en dat heet. Uh dat is van de SCD uh, Carmine Meo en het nummer heet Spendele Stelle. <middels> beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond was we gasten Ineke En Zij is psycholoog, therapeut, healer, oorlezer en ze geeft klankschaalconcerten. We gaan het in dit blok hebben over wat doet Ineke precies aan therapie en relatietherapie. Maar Ineke, jij, uh, jij hebt deze, dit prachtige nummer uitgekozen. Ik, heb, ik vertelde net in de pauze dat ik er uh, vijf jaar geleden heb gezien in, uh, in Carré. Ja. Echt een cadeautje. Ik heb deze cd ook. Van waar heb jij dit nummer uitgekozen?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 En dat ze niet altijd uh, zo positief hoeven te zijn. Maar dat het leven soms ook lastig is. Dus dat, je, dat ze dat ook mogen leven en vinden. Ja, en dat je dat dus ook aangaat. Ja, precies. Ja. Daar naartoe gaat. Hè? Meestal beweeg je af van angsten. Mm -hmm. En uh, in mijn therapie ga je juist naar je angsten toe. En als er naar nou iemand komt uh, met een klachtmanisch depressief. Kun je daar nou wat mee? Uh, nou, als het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 ja, zelfs in, in strijd uh, zich ontwikkelt. In plaats van uh, ja de dialoog alleen nog maar discussie is. En ruzie. En ruzie. En ruzie juist. Ja. Dus, dus dan, dan, dan zie je alweer dat je naar je hoofd gaat op een gegeven moment. Hè? Dan ga je dus in het mentale zitten ja. op een gegeven moment. Alleen maar, terwijl ja. verliefdheid puur gevoel is. Hè? Precies. Dus er is ja. een soort reis. Ik, ik doe even mijn hand van beneden naar boven. Ja. Van je buik, zeg maar, je hart ja. naar je hoofd. Ja, ja. ja. Dus, en dat vind ik heel mooi om mensen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 Als je ergert aan uh, je partner die de rotzooi achter zich laat slingeren de hele tijd. Ja, dat moet een vrouw zijn. Nou, dat hoeft echt niet. Echt niet, Ries. Wat is dit nou weer? Nou, je mannen letten er altijd in het van. Oké, okay, dit laten we even rusten. MV. Oké. Okay. Een partner. Eh... Um,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 Moet ja. ik veel meer uh, hier in huis uh, opruimen. Ja. Dat is ook de, de kern van feedback. Hè? Dat je, ja. Als je goede feedback geeft. Dan, dan vertel je alleen maar hoe, wat het jou doet. En hoe, hoe, jij, hè, hoe jij op iets reageert. Klopt. En dat je het dus niet bij de ander legt. Ja. Dus dat je niet zegt. Jij, jij doet iets verkeerd. Nee, Ik heb ja. er last van. En daarom zou ik graag willen dat jij bla bla bla. Precies. Ja, precies. En heel vaak uh, in relaties zie je ook. Uh, dat iemand gelijk terug reageert. Uh, ja maar jij doet dat en dat ook niet. En dat noemen ze een jij bak. Dus. Hmm.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 Maar waarom worden ja. ze boos, waarom doen ze dit en waarom doen ze dat? Ja, dat heeft ja. vaak te maken met uh, patronen van vroeger... van het uh, ouderlijk huis die je hebt meegenomen. En dan zeg jij van nou, dan vind ik het heerlijk om er lekker in te duiken. Ja, ja waardoor je, jou, uh, waarom kies je die partner? Dat dus ja, is ook heel ja, vaak. Ja, dat is ook heel belangrijk. He? Wat voor ja. keuze. Ja. Het heeft heel vaak met je ouders te maken. Ja. Nou, we gaan even naar, uh, naar muziek. Uh, je hebt weer een cd uh, meegenomen. Uh, en vertel eens even ook waarom je graag dit nummer... Uh, Laten horen, dit is deze van uh, Preisner Lacrimosa. Ja, dan maak je het wel heel makkelijk, want die voornaam die krijg ik ook niet uitgesproken. <laughs> ja, zie uh, <Signeuf>. je, <laughs> Waar komt die man in godsnaam vandaan. Ik geloof Tsjechisch. Ja, ja, ja, ik okay. durf niet helemaal te zeggen. Ik heb hem uh, live uh, gezien. Ik vond, vond het geweldig uh, om, om dat uh, mee te maken in Amsterdam.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 Nou ja, je zei met die gaten, die zijn een stuk zwakker. Ja, dan zijn ze verdeeld. Dan zijn ze anders verdeeld. Dus in die zin. Maar wat heet nou een zwakke? Nee, ik denk niet dat je dat zo kan noemen. Dan ga je daar ook iets op, een norm op leggen. Van dit is goed en dit is slecht. Zo werkt het. Nee, dus iedereen is gewoon een prima aura. Ja, maar je kan wel eens in je woede, ja, dan wordt het meer bewegelijk. Dan kan het.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 Nou, Brian Wilson kreeg later nog een dochter, Wendy. En uh, die twee dochters uh, die besloten om in 1989 de band Wilson uh, Phillips uh, op te richten. En dat deden ze samen met uh, Shanna Phillips. En dat is weer de dochter van John en Michelle Phillips. En bij die naam gaat misschien niet meteen een belletje rinkelen. Maar John en Michelle kennen we natuurlijk van de mamas en de papa's. En deze band scoorde hun grootste hit met het nummer Monday, Monday.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 Kun je de volgende stap maken? Ja, dat is precies. een beetje de kern van Auronese. Ja, dat klopt. Zijn er andere methodes die hier heel erg op lijken, op deze manier Auronese, Waarmee je mee hetzelfde kan bereiken? Misschien moet ik dat zeggen. Of is dit echt zo'n unieke methode dat je ja, dat, dat eigenlijk alleen maar even... met de oude lezen? Ik, Lijkt ja. bijvoorbeeld een kopie te denken bijvoorbeeld? Ja dat, is natuurlijk, ja, dat zijn allemaal vormen van, uh, van ook het le lezen en, en, en tot de kern komen van iemand. Uh, ja, het is ja. ook een vorm van lezen, klopt. Wat is dan uh, de voordelen bijvoorbeeld van oude lezen boven eerskopie en handlezen? Dat is dus de ingang. Dus, maar waar je, waar je voor geleerd hebt en wat je ligt. Ik mm -hmm. denk uiteindelijk. Volgens maar, mij is met iriscopie ben je meer bezig, ook met fysieke klachten. Hè? Of, nou ja, die ja, weet ik te Nee, nou, Dat ik weet je niet zoveel. Nee, nou, dat nou. Weet ik ja, um, ja ik, ik denk zelf dat je, dat je met, met oude lezen en Jacques lezen veel meer. In, wat je zegt tot de kern, tot de essentie gaat, uh, ook op energieniveau. En, en, en irroscopie is. Ja, ja, die, die leest andere dingen. Okay, Misschien ja, moet je het zo, uh, weet ik te ja, zo ja, zeggen. En, ja, ja. en handlezen weer wat meer, uh, zit wat meer op het fysieke stuk. Hè? Van, van levenslijnen en, uh, en dat soort uh, zaken. Ja, dat klopt. Ja. Um, voor wat voor klachten zouden kunnen mensen op, uh, makkelijk naar de oude lezen? Okay, dus wat, ja, wanneer vaak... grijp je naar het middel oude lezen? Nou, vaak als je... Het even niet meer weet. Dus dat je. Dat maar ja, dan, je... dan heb je nog 80% van de mensheid volgens mij. Ja. Ja. <laughs> nou, dan is gewoon uitgebreid klantenkring. Oh, ja, ja, ja. <laughs> nee. Maar als je, als je ja, graag uh, iets meer richting aan je leven wil geven, je hebt een fase afgesloten, of, of je zit moeilijk in een fase, in, in een knoop.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 En ach, dat is zo'n opluchting. Dan ben je in een kwartier heeft hij alle informatie, weet je, waar je normaal misschien wel drie sessies over zou moeten doen om het allemaal te vertellen. Dus ja, Ik vind dat echt het grote voordeel. Ik voel me altijd heel erg gesteund als mensen meer informatie van mij kunnen lezen dan dat ik dat allemaal moet verbaal moet, uh, moet uitleggen. Ja. En daardoor voel je ook gezien, hè? Dat je daar. Ja. ja.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 En uh, ja, je hebt uh, je derde nummer wat je, wat je mee hebt uh, genomen van Milou Franken. Wat? Uh, Milou Franken? Uh, dat maakt dat je die. Heeft, uh, die heeft een nummer uh, uit de CD Alles nog prachtig.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 Dan vind ik het mooi Als het maar gebutst is En geschaft, Als het nog maar net gehandhaafd Als het maar niet helemaal perfect Maar geen Schots, een beetje scheef met grove krassen, en hoe leeft en dat het eind.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 En uh, het leuke van deze is dat deze dus hele mooie muziek uh, maken. Nou, allemaal ja. één toon. Hè? Dus, uh, dat, uh... Enorme trilling uh, komt ja. daarvan. Ja, uit verschillende toonsoorten hoor. Ja, en wat, wat dus, heb je daar aan die trilling? Of is het alleen mooi? Ja, sowieso is het mooi. Maar uh, uh, je lichaam... Uh...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 En uh, ja, ik ben heel, uh, heel benieuwd. Wil je er nog iets over zeggen? Over wat je gaat doen? Um, nou, het, het, het luisteren is hier uh, het, het meest uh, belangrijk. Uh, uh, geniet er gewoon lekker van. Oké, okay, en dan komen we na het klankschalenconcert draaien we even muziek en dan komen we weer even bij uh, terug. We gaan nu even luisteren naar een volgende nummer. Leave Me Alone met Back to Basic.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 luisteraars. Welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Ineke Fenrooy. En zij is onder andere klankschaalconcert Geefstar. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar... Ik ben er stil van, Ineke. Nou, fijn. Ja, het, <lacht> dat is het mooie. Uh, ja, je voelt hier, de, de hele sfeer in de studio's uh, is echt veranderd, hè, Mar? Ja, ik, ik zat dus met de microfoon bij de schalen op de grond. En ik heb nu van... Nou eigenlijk van mijn handen, mijn tenen, mijn, mijn voeten, alles tintelt. Dus ik vroeg net van klopt dat, het kan natuurlijk zijn omdat je in de verkeerde houding zit. Maar tintelt nog. Dus Het heeft dus wel een effect, wat het daarna nog met me doet weet ik niet. Dat, dat moeten we nog maar afwachten. Maar zo voelt het in ieder geval.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 Ja. Normaal zou ik. Uh, nu ben je meer uh, van de techniek. Uh, um, wat we, zou je erover kwijt willen over dit uh, concert wat je net gegeven? Ja, nou, de, het, uh, in, in de in de werkelijkheid als ik een concert geef, dan liggen mensen op matjes en dan krijg je de schaal ook op je.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 Bijzonder, ja, Heel apart lijkt me dat, ja, ja. Ja. om dat te ervaren. Toch? Trillingen hebben ook echt een, een hele uh, uh, directe werking. Want ook bijvoorbeeld nierstenen worden ook vergruist door uh, klank. Mm -hmm. Dus dan oh, ja? kan je nagaan hoe sterk nou, de, uh, wat trillingen in je lichaam uh, ja. Ja, zaken in gang kan brengen. Ja. Ik ben ook benieuwd hoe het thuis uh, is overgekomen. Ja, daar ben ik ja. ook wel benieuwd naar. Ja. Ben morgen gelijk luisteren, uitzending gemist. Hoe dat uh, nog concert een keer. is uh, Ja, ja. Lekker. Ja. Hey, en je zegt van, uh, nou, dit is een gewone klankschalenconcert. Maar ja. in, uh, je hebt ook nog een mogelijkheid om een uh, shamanistisch klankschalenconcert te geven. Ja, dit is dan een gewoon concert. Maar dan zonder mijn kristallenglazen. die ja. heeft dat ook nog een, een, een ander effect erbij. Uh, een normaal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 zou je eens dus kunnen meenemen een heel klein stukje met zo'n droomreis, een uh, shamanistische droomreis? Een heel klein, uh, ik heb uh, twee instrumentjes bij me. Ik ja. zal eens uh, even kijken of, hoe dat weer overkomt op de radio. Ja, we gaan nu een beetje installeren. Oh, dit was het tweede klankschalenconcert vanavond. Nou ja, het was eigenlijk geen klankschalen. Het was een shamanistisch concert. En ik hoor je er nu ook bij uh, zingen. Kun je, wil je er nog iets over zeggen? Ineke? Ja, dat zijn eigenlijk uh, grondtonen, oertonen. En uh, ja, die, die hebben ook weer een, een specifieke werking. Ja, alle, alle geluid doet iets. Hmm. Ja, maar ik, vond, ik, ik moet zeggen, ik ben helemaal. Uh, ja, echt heel enthousiast over shamanisme. En ik kom altijd weer terug in dit gevoel... Uh, als je dit soort dingen doet. Mooi. Dat dus, uh, is, uh, ja. is prachtig. Ja. Ja. Hey, zullen we met even naar jou toe gaan? Wie, wie is Ineke Venrooy en wat doet ze? En, het is wel heel wat anders. hele andere energie. andere <lacht> sfeer. <lacht> maar, Ineke ja. ja, over vijf minuten <lacht> Kijk. zijn we alweer uh, aan het einde. <lacht> mm -hmm. Niet van de uitzending, maar wel van het uh, interviewstuk. Um, ja, wat...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 Oké. Okay. En ik heb een website, mm -hmm. uh, meer voor de therapiekant. En uh, die staat op www.psycholoog-haarlem.nl. Ja, dus jij bent dus, de psycholoog uit Haarlem? Ja. Okay. Onder andere. Leuk. Dus daar ja. kunnen mensen jou uh, vinden. Ja. En je hebt je praktijk op uh, Prinsen-Bolwerk. Dus, ja, uh, Dat geef ik een ook. Een bij het station. Ja, daar geef ik ook de klankconcerten. En 18 april heb ik uh, het komende klankconcert. Hmm, waar is dat? Dat is ook, uh, ook op het Statenbolwerk. Bij, het, op Statenbolwerk, ja. ja, ja, ja. ja. ja. Vlakbij het station, ja. Ja, wil je, wil je nog iets kwijt? Je hebt nog een paar minuten. Spreek nu of zwijg voor eeuw. Ja. In uw geval in Zandvoort, voor de Zandvoortse Radio. Oh. <laughs> ja. Mag, ik, mag ja? ik even wat zeggen net? Want toen je met de rainstick en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 Ik weet ook eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Want ik, normaal bereid ik het altijd een beetje voor. Nu, oh, dat was, willen we hier je... niet. <laughs> niet. Nee, dat mocht helemaal niet. Dat mocht helemaal niet. Nee, dat doe ik toch altijd stiekem mooi. Oké. Okay. Ja, ja. Nee, prima. Dan, uh, dan, uh, ik denk dat het goed is om gewoon hierbij te laten. Oké. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft. Mm. I was five, you were three. If we were dancing in the street. And you loved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 chill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 Altijd zo bedoel ik. Dat mensen zomaar live hier in de studio uh, dit soort dingen gaan doen. Dus ik vind het knap. Dus heel erg goed. Ik wil je iets aanbieden. Dat is het uh, 2012 inspiratiespel. Hoe oh, leuk. Nou, Alsjeblieft. Dankjewel. Dat is uh, door een aantal mensen rond Inspiratieradio uh, gemaakt. Maar ook uh, Peter Tonen bijvoorbeeld. Nou, Rob Spruit van de techniek die heeft het gemaakt. Nog een aantal mensen. En je leert jezelf ook heel goed kennen. En het heeft natuurlijk alles met 2012 te maken. Dus uh, ja.